Uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Energiebedrijf Vermilion kan doorgaan met gaswinning in de kop van Overijssel... en mag daar ook een tweede locatie in gebruik nemen. De Raad van State heeft dat bepaald. Twee gemeenten en bewoners hadden bezwaar aangetekend... maar volgens de Raad van State is het risico op bodemdaling en aardbevingen verwaarloosbaar klein. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het instellen van een strafprocedure tegen Hongarije... Daarvoor was een tweederde meerderheid nodig en die werd gehaald. De stemming was naar aanleiding van een rapport... van de Nederlandse europarlementariër Sargentini. Ze stelt daarin dat de Hongaarse regering de rechtsstaat... en de democratie structureel bedreigt. De artikel 7-procedure procedure die nu begint... kan uiteindelijk betekenen dat Hongarije in de EU zijn stemrecht verliest. Als vrouwen hier net zoveel en op dezelfde plekken zouden werken als mannen... zou Nederland 221 miljard euro rijker kunnen zijn. Dat, advies, dat schrijft adviesorganisatie McKenzie in een onderzoek. Ons land heeft een goede basis van gendergelijkheid in de maatschappij... maar dat is niet terug te zien op de arbeidsmarkt, stellen de onderzoekers. Zo zijn er veel te weinig vrouwen in het management... werken ze meestal part-time en verdienen ze ook minder dan mannen. Staatssecretaris Harbers wil niet zeggen waarom hij op het laatst alsnog besloot dat de Armeense kinderen Lillian Howick in Nederland mogen blijven. Hij zegt dat het zijn eigen beslissing was na alle feiten te hebben afgewogen. Verder wil Harbers er niet veel over kwijt, omdat het hem volgens hem een individuele zaak is. Verder herhaalde ze de staatssecretaris dat de zaak van Lillian Howick niet leidt tot een verruiming van het kinderpardon, zoals veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. In Limburg is er nog af en toe zon. Daar kan het 20 graden worden. In de regen is het maar een graad of 15. Morgen wisselvallig en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 So oversight.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 als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspaant, kan zo over zijn. Welkom naar de stad, het over richting het strand, overal in Nederland, is die zomerlijn. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv.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 some pain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 Breaking this up. Uh, is that what? Final show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 you just made